12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het gaat goed met de kindertelevisie van de publieke omroep. Reden voor een gesprek met zendermanager Suzanne Kunstler. En de finale van de nationale nieuwsquiz. Wie wordt de nieuwskenner van 2013? Nu het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Lange file op de A1 door een ongeluk met een vrachtwagen. Verplichte verklaring goed gedrag voor rijinstructeurs. En oud-minister omgekomen bij aanslag in Beirut. Het weer. Nu is het even wat droger. Maar vanmiddag volgt opnieuw een regengebied. Waait een stevige zuidelijke wind. En ook zijn zware windstoten mogelijk tot 90 km per uur. Vanmiddag dan neemt die wind geleidelijk weer af. Het maximum komt uit op zo'n 10 graden. En daarmee is het heel erg zacht. Op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort is een vrachtwagen geschaad. Chauffeur verloor bij Naarden de macht over het stuur... en reed dwars door de vangrail. Zijn vrachtwagen kwam omgedraaid op de andere rijbaan terecht. Chauffeur zelf bleef ongedeerd. Waardoor hij de controle over de wagen is kwijtgeraakt, is niet duidelijk. Twee rijstroken zijn afgesloten om de ravage nu op te ruimen. En dat kan nog wel even duren, omdat er ook diesel op de weg ligt. Straks meer hierover in de verkeersinformatie van de ANWB. Rijinstructeurs moeten vanaf juli een verklaring van goed gedrag hebben als ze rijles willen geven. Die eis stelt brancheorganisatie BOVAG aan duizenden aangesloten instructeurs. Tom Huiskens van de BOVAG, goedemiddag. Goedemiddag. Is de nood zo hoog, is het kennelijk nodig, zo'n uh, verklaring van goed gedrag? Ja, we hebben de afgelopen jaren een enorme toestroom in de branche gehad van uh, uh, nieuwe rijscholen. Ja. Uh, dat zijn uh, doorgaans uh, uh, hele betrouwbare mensen, maar er zit ook uh, wat onkruid tussen. En uh, dat willen we graag uh, de branche uitkrijgen. Wat is dat voor onkruid dan? Nou, we hebben, wat we de afgelopen jaar hebben gezien is dat, uh, dat er met paddenstoelen uit de grond uh, rijbolen bijkwamen in ons land. Uh, maar sommigen uh, vertrokken ook weer uh, met de Noorderzon binnen afzienbare tijd en lieten een spoor van vernieling achter... Mm. ...op financieel gebied voor uh, consumenten. Een soort van cowboys en, uh, of zo? Ja, dat, wij noemen die, uh, wij noemen die uh, mensen gekscherend uh, cowboys inderdaad. Alleen dit, dat uh, begrip kreeg een letterlijke lading een aantal weken geleden... ...toen in Rijswijk bij een examencentrum uh, twee reisvoorouders met elkaar op de vuist gingen. En later bij het politieonderzoek is gebleken dat er al een vuurwapen in een van de auto's aanwezig was. En dat is toch echt wel een brug te ver. Mm. En uh, wij willen graag een signaal afgeven. We krijgen geen... Uh, concrete steun vanuit Politiek Den Haag. Dus uh, wij nemen nu onze eigen verantwoordelijkheid. Maar waardoor uh, krijgen die mensen dan ruzie? Wat gebeurt er dan dat ze, dat ze zo met elkaar op de vuist gaan? Nou, door de enorme toestroom van nieuwe rijscholen in de branche... Uh, terwijl de taart niet groter is geworden... Uh, ontstaat natuurlijk een enorme concurrentie. Um, uh, er wordt veel op uh, prijs uh, geconcureerd. Ja. Uh, uh, en dat, dat uh, uh, ziet men als broodroof. ja. En dan ontstaan er ruzies die uh, ja, zelfs tot uh, geweld toe eigenlijk uh, er wordt ja, geslagen. Natuurlijk een aantal jaren geleden in de taxibranche hebben we ook uh, diverse excessen uh, gezien. Uh, daar is dan ook ingegrepen door, uh, door de overheid. Uh, in eerste instantie werd de markt geliberaliseerd. Daarna is er ingegrepen, de chauffeurs moesten een uh, pas aanvragen. Hmm. En ook een verklaring omtrent gedrag laten zien. En als je een rijschool wil beginnen, of als je een taxionderneming wil beginnen, moet je ook een ondernemersexamen afleggen. Ja. Dat is ook iets wat wij graag zouden willen zien. Um, een verschil tussen een rijinstructeur en een rijschool. Want een goede rijinstructeur maakt nog niet een goede rijschoolhouder een goede ondernemer. Ja. En dan wilt u vanaf komende zomer dat alle bovag instructeurs en rijschoolhouders zo'n verklaring gaan overleggen. Hoe komen ze aan zo'n verklaring? Die kan gewoon bij het gemeentehuis worden aangevraagd. Okay. Um, ik ben zelf uh, bijvoorbeeld ook taxchauffeur geweest. Ik moest naar het, uh, naar het gemeentehuis toe destijds. Dat is alweer 15 jaar geleden. Daar kan ik zo'n verklaring krijgen. En dan wordt er gekeken in de, in de archieven van de afgelopen vijf jaar. Um, op het gebied van uh, fraudezaken. Uh, dat kan ook op het gebied van uh, geweld zijn. En ook op het gebied van uh, zeden. Want mm. we, mogen, we moeten er toch zeker van zijn dat ouders uh, erop kunnen vertrouwen. Dat ze bij een betrouwbare persoon hun kind in de auto zetten. In juli, dan gaat het in, want eerst moeten de statuten nog aangepast worden. Uh, Tom uh, Huiskens van de BOVAG, ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Goedemiddag. Dan naar Beirut, bij een bomaanslag in de hoofdstad van Libanon... zijn zeker vijf mensen gedood. En onder die vijf was de oud-minister van Financiën, Mohamed Shatta. Shatta was een adviseur van de voormalige premier Hariri... die zelf bij een bomaanslag in 2005 om het leven kwam. Journalist Desi Moore is op de plek van de aanslag in Beirut. Um, is de ravage daar groot? Hebben wij een verbinding met Beirut? Ik hoor wat geklik op de lijn. De lijn is weg. Dan gaan we, stel ik voor, even naar een volgend onderwerp. Proberen we Daisy Moore opnieuw te bellen. Het weer in Groot-Brittannië dan. In grote delen van Groot-Brittannië zijn het trein- en wegverkeer... en de stroomvoorziening ernstig ontregeld door het aanhoudend slechte weer. Autoriteiten hebben waarschuwingen voor overstromingen afgegeven... voor Engeland, Wales en Schotland. Storm en regen leiden in Groot-Brittannië al de hele week tot chaotische situaties. Zo'n 15.000 huishoudens zitten zonder elektriciteit. Zeker 1200 huizen staan er blank. De hele dorpen zijn geëvacueerd, vertelt deze man in Yalding in Kent. All pulled together in the village. Evacuated most of the houses along here. There's probably one or two um, families that stayed. All the emails and the telephones all went out. We was given very little time to evacuate our properties. Um, I had my mum and my one-year-old granddaughter in thing, and I pulled them out on a canoe. En verder zijn wegen en spoorwegen geblokkeerd door omgevallen bomen. Ook het Britse luchtverkeer heeft last van dat slechte weer en het stormachtige weer in Groot-Brittannië houdt zeker tot vanavond laat aan zegt de weervrouw van nieuwszender Sky News. Winds 109 miles in in West Wales, just recently 94 miles North Wales, Northern England, Southern and Eastern Scotland. If you're today, routes as well. Really strong, gusty winds, not pleasant at all. Windstoten tot 150 kilometer per uur maken het reizen allesbehalve prettig, zei deze mevrouw. Dit is het NOS journaal. Het Opnieuw proberen we contact te leggen met Beirut. Bomaanslag daar eh, vanochtend, waarbij zeker vijf mensen dus zijn gedood, daaronder de oud-minister van financiën Mohamed Shatta, die adviseur was van de voormalige premier Hariri. Daisy Moor, journalist, is op de plek van de aanslag in Beirut. Uh, Daisy, is de ravage daar groot...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 Beide vrouwen werden vorig jaar tot twee jaar celstraf veroordeeld... voor het zingen van een protestlied tegen president Poetin. Dat deden ze in een kathedraal. Ze hopen nu op donaties om een eigen mensenrechtenorganisatie op te kunnen zetten... en advocaten te kunnen betalen. De Amsterdamse beursindex, de AIX... is voor het eerst in vijf jaar tijd boven de 400 punten gekomen. Vlak na opening stond de beurs bijna een procent hoger. Eind vorige maand leek de AIX al... door die psychologisch belangrijke grens van 400 te gaan. Maar toen volgde er een koersdaling... Beleggers waren de afgelopen dagen juist een stuk optimistischer... onder meer door aankondigingen van de FED... over de geleidelijke afbouw van het steunprogramma... voor de Amerikaanse economie. De laatste keer dat de AIX boven de 400 punten stond... was kort voor de val van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Dat was in september 2008. Het is hem weer gelukt. De oliebollen van bakker Richard Visser uit Rotterdam... zijn de lekkerste in de oliebollentest van het Algemeen Dagblad. Morgen meer daarover in de krant... Maar we hebben hem nu al aan de lijn. Richard Visser aan de telefoon. Gefeliciteerd, Goedemiddag. Hoi, goedemiddag, Richard. Ja, en gefeliciteerd dus. Ja, dankjewel. Voor de negende keer. Um, was het nog een verrassing eigenlijk? Ja, ja, het is altijd een verrassing. Het is uh, altijd spannend. Uh, zeker omdat er nu ook zoveel goede bakkers meer meedoen. En uh, de, de kwaliteit stijgt van Lodiebollen. Ja. Ja, het is. Uh, om, om toch weer bovenaan te komen. Hoe, hoeveel, mensen doen er, hoeveel bakkers doen er in totaal mee aan zo'n test? Er zijn dit jaar 153 getest. En van die 153 komt u met, met uw oliebollen als beste uit de bus. Ja. Um, ja, voor de mensen die volgende week zelf aan de slag gaan, wat is het geheim van een, een goede oliebol? Nou, ja, Het geheim is eigenlijk dat je er heel veel liefde in moet stoppen. Maar vooral niet in de kou moet gaan staan buiten. Ja, buiten staan te bakken. Gewoon lekker binnen, lekker verwarmd. Ja, maar dat, is, ja, je, dat maar zal toch ook met ingrediënten en zo te maken hebben, ja. denk ik dan? Ja, de ingrediënten moeten natuurlijk goede rozijnen gebruiken en een hele goede olie. Ja. En, en ook de juiste temperatuur bakken. Niet te koud, maar ook zeker niet heet, want dan worden ze niet gaar. Nee. En dit is, dit, ja, dit is de, de, de negende keer dat het u gelukt is, sinds 1999. Ja. Ja, u bent een, wat dat betreft een prof. Ja, nou ja, we, ja inderdaad. Ja, we, we, het, het is mijn werk ook. Hè, dus ja, ik moet gewoon zorgen dat er goede oliebollen zijn. Alleen ja. jammer dat het natuurlijk maar één week in het jaar is. Ja, maar die ene week moet je wel zo hard werken. Dat heel je heel moe bent. Ja, nee, ja. Wel mee. ja. Maar het is, uh, ja, het, het is traditie met de oud en nieuw. Maar ja. wij bakken gewoon drie maanden oliebollen. We staan hier in november, december en januari. Ja. En uh, ja. ja, dan hebben we er ook wel weer genoeg van hoor, in januari. Nee. De prijs gaat ook omhoog van die oliebollen nu? Nee, de prijs blijft hetzelfde. Oké. Okay. Okay. Het is al verleden jaar geloof ook al. Dus. Ja. Ik, uh, ik dank u wel dat u weer van de telefoon wilde komen. En uh, wens u nog uh, goede zaken. Maar dat zal beslist gaan lukken. Met nou, zo'n uh, uitslag ik, uh, in de kanon. Ze staan nu al kroon. in de rij. Ja, ze staan nu al in de rij. Kijk. Ja, ja. Hartstikke mooi. Oké. Okay. Richard Visser, uh, werk ah, ze. En, uh, en dank je wel. Dank je wel. Goedemiddag. Van Richard naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Die heeft verkeersinformatie. Edwin. Ja, er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Diemen en meer 10 kilometer. Daar is een vrachtwagen geschaard, de linker rijstrook is nog dicht. Verkeer vanuit Amsterdam naar Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Er staat daardoor ook een file op de A1 richting Amsterdam... voor mij de slot, 3 kilometer. Op de A4, Den Haag-Amsterdam, is een ongeluk gebeurd. Voor Sloten staat 2 kilometer, Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A7 richting Amsterdam, tussen Purmerend Zuid en Zaandam, 6 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie, de rechte rijstrook is dicht. En een aanrijding veroorzaakt een file op de A27. Gorkum richting Breda. Voor Geertruidenberg staat 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dankjewel, Edwin. Nog een keer de hoofdpunten uit dit bulletin. Oud minister omgekomen bij aanslag in Beirut. De ravage in het zwaar beveiligde stadcentrum is groot. Verplichte verklaring: goed gedrag voor rijinstructeurs. Sommige nieuwe rijschoolhouders gedragen zich als cowboys, zegt de Bovag. En de twee vrijgekomen leden van de Russische puntband Pussy Riot gaan zich inzetten voor politieke gevangenen. Ze kunnen hun vrienden in de strafkampen niet in de steek laten... zo zeiden ze op een persconferentie in Moskou. 14 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal... zometeen hier op Radio 1, Jurgen van den Berg, met lunch. Wij van Indie Pender merken dat er nog veel vragen zijn... over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar... om deze vragen te beantwoorden, zoals deze. Geld eigen risico ook voor de kost van de tandarts? Nee.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 Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Suzanne Kunstler, ...zendermanager van ZEP, waar de kinderprogramma's van de NPO worden uitgezonden. ZEP is namelijk het best bekeken jeugdkanaal van 2013. Eén van de kijkcijferhits is de Cupcake Cup, waarvan de finale nadert. Er zijn nog maar vijf cupcakepakkers over... ...en zij strijden om deze felbegeerde gouden Cupcake Cup. De chefs leggen de lat nog hoger... ...want alleen de allerbeste verdienen een plek in die grote finale. Welkom bij... En straks na half 1 de finale van de Nationale Nieuwsquiz. Wie wordt de nieuwskenner van 2013? De strijd gaat tussen Rutger Werkhoven uit Groningen... en Tim Snijders uit Amsterdam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws. Ja, Het gaat dus goed met de kindertelevisie van de publieke omroep. Voor het eerst in twaalf jaar is kinderzender Zeppelin Zep... het best bekeken kanaal onder kinderen van drie tot twaalf jaar. En dat blijkt allemaal uit de jaarcijfers van de stichting Kijkonderzoek. Ik praat erover met Suzanne Kunstler, is zendermanager van Zeppelin Zep. Suzanne, goeiemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Want Zep heeft voor het eerst in twaalf jaar... de commerciële kinderzender Nickelodeon verslagen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, nou eigenlijk met een uh, zeer constant uh, beleid met heel veel eigen programma's. We hebben ervoor gekozen om uh, vooral veel Nederlands producten uit te gaan zenden. En we kopen minder animatieseries aan. En uh, nou, je noemde net eventjes in, uh, in het voorstukje de Cupcake Cup. We zoeken ook heel erg naar programmering die ja, een beetje een evenementachtig uh, karakter heeft. En die ook wel voor de hele familie uh, uh, aanspreekbaar. Hè? Dat, dat iedereen leuk vindt. En dat is bijvoorbeeld iets wat de, de Cupcake Cup uh, heel erg doet. Ja. Uh, jullie uh, uh, ja, doen veel eigen producties. Het lijkt me een kostbare zaak. Of, of zie ik dat fout? Nee, dat is natuurlijk kostbaar. Televisie maken is kostbaar. Maar we hebben ervoor gekozen dat we ons geld daar neerleggen... ...waar het ook het meest oplevert. En dat is inderdaad in bijvoorbeeld veel drama... ...maar ook in heel veel nieuwe eigen producties. En ja, dat, dat, dat zie je nu ook wel, dat, dat, dat, dat, dat, dat het goed is, dat het ja. werkt. Het, het probleem was natuurlijk dat ouders altijd liever wilden... ...dat hun kinderen verantwoorde televisie zagen... ...maar dat die kids dan massaal toch naar die Transformers... ...op de commerciële zenders zepten. Hoe hebben jullie dat nou doorbroken? Nou ja, kinderen vinden uh, uh, publieke uh, televisie uh, leuk. En uh, we willen natuurlijk ook graag iets leren... en willen ook dingen zien waar ze iets van opsteken. Kinderen vinden het wel degelijk interessant... Uh, als ze programma's zien waar een echt en uh, authentiek gevoel in zit. En uh, bijvoorbeeld een programma als Taarten van Abel... Waar uh, uh, toch altijd een heel mooi en bijzonder verhaal verteld wordt uh, aan de hand van het bakken van een taart. Uh, dat raakt kinderen echt en dat ontroert ze en dat neemt ze mee. En we merken gewoon dat kinderen uh, net als uh, volwassenen gewoon van kwaliteit houden. Ja. Nou is het zo begrijp ik dat jullie vanaf volgend jaar uh, meer aandacht gaan geven aan de leeftijdsgroep vanaf 12 jaar en ouder. Uh, dat uh, doet mijn collega Roek Lips op uh, Nederland 3 vanaf half acht, dat is uh, de avondzender. En we gaan inderdaad Nederland 3 nog meer uh, toespitsen op, uh, op jongeren. Ja. En wat kunnen we dan op Zep en Zeppelin verwachten uh, vanaf januari? Nou, uh, we, vanaf uh, maandag start om zes uur onze nieuwe quiz, de Beste Vriendenquiz. En dat is best spannend, want we hebben al lange tijd uh, geen, uh, geen spelletje meer op zenden gehad. Maar dat wilden we toch al graag. gepresenteerd door Bart Meijer en ook uh, uh, zelf ontwikkeld door de NTR. Dat vind ik heel bijzonder. En uh, we krijgen in januari weer zes nieuwe telefilms in de Z Bios, Dus weer zes nieuwe, mooie films voor kinderen, elke zondagochtend. En natuurlijk de finale van de Cupcake Cup. En de finale van de Cupcake Cup. Hoe kan ik dat nou vergeten? Volgende ja. week zaterdagavond. Oké, okay, nou hou die uh, nummer 1 positie vast, Suzanne. Dank je wel en alvast een prettige jaarwisseling. Oké, okay, jullie Doei. ook. Goed. En de winnaar is André Rieu. Het tv-programma dat tijdens de kerstdagen de meeste kijkers trok... was André Rieu op het Vrijdhof. Gisteren keken ruim 1,7 miljoen mensen naar de vrolijke violist. Ook koning Willem-Alexander bleek een kijkcijferkanon. Na zijn kersttoespraak op eerste kerstdag... keken 1,3 miljoen mensen opgeteld. Versloeg hij trouwens André Rieu. Want na de herhaling keken ook nog eens een keer een half miljoen mensen. Als we 24 december kerstavond ook meetellen in de kijkcijferstrijd... dan hebben Robert en Brinken RTL 4 gewonnen. Na All You Need Is Love keken 2,7 miljoen mensen. De film De Bende van Os trok eerste kerstdag bijna een half miljoen kijkers. Een opmerkelijke prestatie. Want er waren nogal wat klachten over het ontbreken van de ondertiteling. Luistert u even mee naar een fragmentje en oordeel zelf. Kijk uit Zelfman naar huis. Met een Haag of Netwerk vandaan komt. We willen liever in Os blijven. Dan wacht meester Kramer op Kerkhof. Nou, vooral niet-Brabanders klaagt op Twitter dat de film niet goed te volgen was... zonder die ondertiteling. Regisseur André van Duren baalt en gaat de NTF vragen... om de film nog een keer uit te zenden. WNL heeft bekendgemaakt dat Christel van Eyck en Martijn de Greven voor WNL op Radio 1 gaan presenteren. Op deze zender dus. Van Eyck zal de zaterdag voor haar rekening nemen. Zaterdagmiddag zal dat zijn. In 2012 won zij nog de zilveren radioster... voor beste radiovrouw van het jaar. werkte toen bij Q-Music. Martijn de Greven zal zich op maandagavond gaan richten... op de Haagse lobby. Oud-politicus Arend Jan Boekenstein is door de WNL gestrikt... om mee te werken aan een nieuw programma. Dat heet Opiniemakers. Een programma dat iedere vrijdag wordt uitgezonden. Wat gaat 2014 ons bieden als het om journalistiek gaat? De Nieman Journalism Lab, dat is een onderzoeksgroep van de Universiteit van Harvard... die vroeg vooraanstaande journalisten en wetenschappers naar de voorspellingen voor 2014. En ik praat daarover met mediadeskundige Piet Bakker van de Vrije Universiteit Amsterdam. Meneer Bakker, goedemiddag. Uh, Hogeschool Utrecht, geen Vrije Universiteit Amsterdam. Oh, dat is slordig zeg. Ja. Nou, gaan we gelijk veranderen. Hogeschool Utrecht. Uh, welke voorspellingen viel u op? Nou, mijn... Uh... In Amerika heeft men zeer veel vertrouwen in de techniek. En als je kijkt naar wat, wat, wat, de, wat de kenners voorspellen... dan gaat het uh, uh, heel vaak over dat uh, journalisten moeten zelf gaan coderen... moeten zelf uh, diep in de, in de techniek van de websites en de apps en de mobiele uh, toepassingen zitten. moeten heel veel uh, sociale media gaan doen. Uh, dus niet een paar uur op Facebook zitten, want uh, dat is geen uh, kennis, maar er echt... Uh, uh, diepgaande kennis van hebben. En ja, er wordt wel eens gezegd, eh, journalistiek is geen rocket science. Maar als je dat zo bekijkt wat men voorspelt, dan begint het daar wel aardig op te lijken overigens. Dat het wel rocket science eh, wordt. Hogere wiskunde voor journalisten. Ja, dus dus alleen maar weten uh, van de vijf weetjes, dat is niet meer genoeg. Nee, je nee, moet nee, ook je moet echt een, uh, wel een, een pluspakket uh, erbij hebben. Het wordt voor journalisten absoluut niet, uh, niet makkelijker. Hè. Er is een enorme concurrentie van, van allerlei... ...platformen waar mensen nieuws en informatie kunnen halen. Dus om je te onderscheiden en om iets te doen waar mensen uh, of geld voor over hebben... ...of hun tijd in willen steken, uh, moet je dus echt uh, ja, behoorlijk uitpakken. En je kan niet zeggen dat de eisen lager zijn geworden. Nee, de, de lat is wel hoger komen te liggen voor de media en de journalisten. Het is een enorm uh, boekwerk geworden, dat, uh, dat verhaal ja. van die onderzoeksgroep. Uh, een paar dingen vielen daarop. Uh, heel, heel veel trends zijn natuurlijk al in gang. En er wordt bijvoorbeeld gesproken over het Snowden-effect. Als journalisten echt de grote onderwerpen willen behandelen... dan moeten ze de informatie spreiden. Dat is eigenlijk het devies. Nou ja, Snowden is natuurlijk uh, een heel mooi voorbeeld van iets wat we eigenlijk nooit gezien hebben in, uh, in de media. Uh, namelijk dat, dat uh, verschillende media uh, niet elkaars als concurrenten zijn, maar dingen delen. He, we hebben nu in Nederland bijvoorbeeld Publix. Dat, dat lijkt er heel erg op waar allerlei uh, bestaande media zeggen we gaan samen platform maken waar mensen hun informatie kwijt kunnen. En mensen kunnen dus hun informatie ook bij meerdere media kwijt... ...dus je moet veel meer samenwerken. Dat hele heftige concurrentie, wat, wat nogal duur is natuurlijk... ...want je gaat allerlei uh, geld en mensen steken in, in, in één onderwerp... Op, op, ...door verschillende media... Uh, dat is daar wel, uh, wel minder geworden. Ja, je moet informatie doseren, je moet mensen warm houden, je moet echt campagne voeren. En dat heeft men wel aan Snowden uh, uh, ontleend. En Snowden is typisch iets. Ja, in elk groot land in de westerse wereld uh, zit er één medium die daaraan meewerkt. En dat wordt gedoseerd, gebracht. En we hebben daar natuurlijk het eind nog niet van gezien. En daar hoopt men in Amerika op. Maar in Amerika is het natuurlijk helemaal ja, een, een, een potentiële bom die daar nog ligt. Uh, om, om alles, uh, als alles eruit komt wat daar de Amerikaanse overheid over haar eigen burgers zal aan het verzamelen is. Ja. Er wordt ook voorspeld dat de burgerjournalist zijn positie zal versterken, maar dat horen we toch al een tijdje. En ik heb niet het idee dat het nou echt al doorbreekt. Nee, dat horen we misschien al tien jaar, denk ik. We hebben in Nederland uh, scoops gehad, maar bijvoorbeeld vorig jaar is uh, News, News Log, ook zo'n burgerjournalistiek platform in Nederland, uh, eruit uh, of, uh, verdwenen. Uh, in Amerika heb je Backfans gehad, Patch, dat is in grote moeilijkheden gekomen. Het is ook een burgersjournalistiek uh, platform. Dus ik vond het een beetje een rare uh, uh, uh, voorspelling, uh, die hadden we vijf of tien jaar geleden ook wel kunnen doen. En hij is eigenlijk nooit uitgekomen. Integendeel, de meeste burgers uh, uh, zijn geen journal journalist. Wat ze wel doen natuurlijk, is overal, en nog wat foto's van maken, uh, over Twitter, op Facebook, iets zetten. Er is al heel veel informatie. En sommige informatie wordt. Achteraf plotseling interessant hè als je iets, iets vindt of hmm. iets ziet. Uh, ja, ik noem het liever per ongeluk journalistiek of uh, dan, uh, dan burgerjournalistiek. Ja, w wat is uw eigen voorspelling voor 2014? Nou, ik denk dat we in, in, in Nederland, want Nederland is toch wel een heel andere markt uh, dan de Verenigde Staten. Het taalgebied is veel kleiner. Uh, de, de, de cultuur he, op het gebied van, van journalistiek. We hebben, er is bijvoorbeeld nauwelijks publieke omroep kranten zijn veel kleiner dan in Nederland. Uh, uh, uh, ik denk dat we in Nederland. ...toch te maken krijgen dat de gevestigde grote media... ...zoals de publieke omroep en de grote kranten... ...toch wel aan belang gaan inboeten. Die gaan elke keer weer een oplage... ...en in inkomsten gaan die achteruit... En er komen wel heel veel nieuwe initiatieven bij. Hè, betaalde initiatieven, uh, mensen die apps uh, gaan bouwen, uh, uh, noem maar op. Maar ik denk dat die, dat die plek van de journalistiek toch een beetje ja, gaat krimpen. Hè. De, de plek van de echte professionele journalistiek die gaat wat kleiner worden. dat wil niet zeggen dat het maatschappelijk minder wordt. Maar het aantal mensen dat er gaat werken, de omvang van de media die er zijn. Hè, zelfs aangevuld met nieuwe... Initiatieven. Uh, dat zal toch wat minder worden. We moeten ons toch wel voorbereiden op een, uh, op, op een krimpende uh, nieuws- en mediamarkt ja. in dat geval. Eigenlijk al een beetje in gang gezet, ook uh, eind, eind dit jaar natuurlijk... met alle ontslagen ook bij die, uh, bij die uitgeverijen. Ja. Publieke ja. omroep natuurlijk. Uh, ja. Dus uh, in die zin zal dat doorzetten, zegt u. We gaan kijken of dat ook uitkomt. Dank voor nu, mediadeskundige Piet Bakker. Verbonden dus aan de Hogeschool Utrecht. En weer is het HBO-serie Game of Thrones gelukt. Net als vorig jaar is de serie over strijdende koninklijke families... de meest gedownloade tv-serie. Met maar liefst 5,9 miljoen downloads... verplettert de seizoensfinale van Game of Thrones de concurrentie. Blijkt allemaal uit onderzoek van Torrent Freak. Op de tweede plaats staat Breaking Bad... en op de derde plaats The Walking Dead... Beide series kwamen niet verder dan respectievelijk 4,2 en 3,6 miljoen downloads. Opmerkelijk genoeg lijken de makers van The Game of Thrones niet te zitten... met het feit dat de serie zo vaak van het net wordt gehaald. Integendeel, de hoogste baas van HBO, euh, moederbedrijf Time Warner... die noemt de titel meest gedownloade tv-serie zelfs beter dan een Emmy Award. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Het zijn de laatste loodjes voor lunch. En dus ook de laatste mediaarchief. En daarvoor mocht ik zelf wat suggesties doen. Ik wil nog even je een van mijn radiohelden in de schijnwerpen zetten. Als jongetje luisterde ik vroeger dan naar mannen als Frits Spitz, Felix Meurders, Ferry Maat, Leo van de Goot. En op dinsdagmiddag fiets ik snel van school naar huis om het betonuur te luisteren met Alfred Lagarde. De man van het ronkende stemgeluid. Vooral later trouwens, bij Veronica werd hij daar bekend mee. In 1972 begon Alfred zijn carrière bij zender Radio Noordzee. En toen klonk hij nog zo. Ring, en dat weten we nog steeds niet. Maar ja, of het nou wel of niet op de pof is, mensen. Als we maar plezier hebben. En dat hebben we, geloof ik, wel om zes minuten voor half elf. Oeh, dit is ook weer zo'n hele fan van een uh, meneer Al Green. Let's stay together. Come on, El, do your thing, man. Dat was begin jaren 70. Toen nog een wat timide klinkende Alfred Lagarde. In 1993 presenteerde hij bij Veronica op Hilversum 3 het programma Oh, wat een nacht. En toen klonk Lagarde echt als Big Bad L, zoals we me herinneren. Bas Kijks, 19 in de Outlaw 41. En daarvoor hoorde je. Chris Test Dummies. En. Mooi, volle de man. Wat een plaats. Helaas, helaas. Zal nooit in de raden verschijnen. Ik ja, yeah. oh, oh. ben er blij om. Dat blijft een beetje elite muziek natuurlijk. Bobby Berg, alle Goede plaat ook trouwens, Bobby Bird. Alfred Lagarde, hij overleed op nieuwjaarsdag 1998... na een leven vol seks, drugs en rock'n'roll. En we zullen hem nooit vergeten. En hij leerde ook ons deze muziek kennen van Steely Dan. Het staat op het album Kent Buy a Thrill, Midnight Cruiser en Steely Dan. Het is half 1 geweest, het laatste nieuws nu. Dit is Radio 1. In het NOS Journaal, Donald Megens. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn drie NAVO-militairen gedood bij een zelfmoordaanslag. Een man blies zichzelf op in zijn auto toen een konvooi van de ISAF voorbij kwam. Meer details kon ISAF nog niet geven. De twee vrijgekomen leden van de Russische punkband Pussy Riot... gaan zich inzetten voor politieke gevangenen in Rusland. Dat hebben ze gezegd op een persconferentie. De vrouwen kwamen begin deze week vrij. Ze hopen op donaties om een eigen mensenrechtenorganisatie op te kunnen zetten. Bij een zware bomaanslag in het centrum van de Libanese hoofdstad Beirut... is vanochtend een oud-minister om het leven gekomen. Het is Mohamed Sata, die nauw samenwerkte met de in 2005 vermoorde oud-premier Hariri. Het konvooi werd getroffen door een autobom... Bij die ontploffing vielen bij elkaar zeker vijf doden. Er zijn meer dan 70 gewonden. En in grote delen van Groot-Brittannië zijn het trein- en wegverkeer... en de stroomvoorziening ernstig ontregeld door het slechte weer. De autoriteiten hebben waarschuwingen voor overstromingen afgegeven... voor Engeland, Wales en Schotland. Al de hele week leidt het weer tot veel chaos in Groot-Brittannië. Dat zijn de hoofdpunten. HWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor meer nog 2 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Er was een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Op de A7 afsluitdijk richting Heerenveen staat voor Knopen Jouren 2 kilometer. De A7 richting Amsterdam. Voor Zaandam 6 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Gorkum naar Breda een lange file tussen Gorkum en Hank. 10 kilometer, dat is de nasleep van een ongeluk. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A28. Zwolle richting Amersfoort, voor strand 0, de staat 3 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En wie wordt de nieuwscanner van 2013? We hebben twee bloeds Tollende halve... Nou, de ene was iets minder bloedstollend dan de ander, moet ik zeggen. De ene was wel vrij overtuigd. Maar we hebben twee halve finales achter de rug. En daaruit zijn twee kandidaten naar voren gekomen. Die gaan elkaar nu op leef en dood bestrijden... voor een plaatsje uh, ja, in, in, in de historie, zou je kunnen zeggen. Want uh, dat wordt het gewoon. Rutger Werkhoven en Tim Snijders. Zij gaan de, de jaarquiz uh, spelen. Zij mogen gaan strijden om de felbegeerde titel van nieuwscanner van het jaar. De winnaar krijgt de bokaal. Hier staat hij, naast mij. Te glimmen dat het de lieve lust is. Uh, 300 euro zit erbij en uh, natuurlijk de onmetelijke eer. Dat moeten we vooral niet vergeten. Hoe werkt het? Uh, we hebben hier 12 enveloppen liggen. Genummerd van 1 tot en met 12. Ieder nummertje correspondeert met een maand van het jaar. Um, maar we hebben natuurlijk de maanden willekeurig over de nummers verdeeld. Want anders zou het heel makkelijk zijn. Dan zou je makkelijk 12 kunnen kiezen. Want dat zou dan december zijn. Is niet het geval. Het zit door elkaar heen gehuzzeld. Zodat het uh, dus uh, wat ingewikkelder wordt. En bij iedere maand horen dan twee vragen. Per goed antwoord verdien je één punt. Degene met de meeste punten aan het eind wint ja is heel simpel. Ja. Er is hier net buiten de deur van de studio gelood. En dat betekent dat Tim mag aftrappen. Ben je er klaar voor? Ja. Heb je nog voorbereid of niet? Ja. Oké. Okay. Echt goed voorbereid en jij, Rutger? Ja, natuurlijk nou, wel ja, voorbereid. Okay, okay. Tijdens kerstdienij. Oké. Okay. Ja. Uh, Tim, jij mag eerst een okay. nummer zeggen. Um, zeven. Nummer zeven, zegt hij. Dan ga ik zoeken wat dat is. Uh, die zit natuurlijk ergens halverwege de stapel. En ik scheur hem open. En dan zien wij dat het is deze maand... Juli. Morsi is weg. En daarmee zijn de wensen van de demonstranten op het Tarierplein vervuld. Ja, daar is het. Daar is het voor Andy Murray. 77 jaar na Fred Perry heeft Groot-Brittannië weer een winnaar op Wimbledon. Daar gaat hij, Chris Froome, op een licht verzetje. <laughs> en Froome is weg. En is met overmacht winnaar van deze ronde van Frankrijk. De trein met zeker 240 passagiers ontspoorde. In... in de inmiddels beruchte bocht. Hi. Europe's first lady of jazz, in memoriam Rita Reis. Timmy, hier komen jouw vragen over juli dus. Vraag 1. Een hoge snelheidstrein die op weg was van Madrid naar de kustplaats Ferrol, ontspoorde op 24 juli van dat jaar. De trein reed te hard en de machinist was op het moment van het ongeluk aan het bellen. Dat deed hij met de conducteur. De trein ontspoorde 4 kilometer voor het station. Van welke plaats? Santiago de Compostela. Dat is goed. De ramp kost aan 79 mensen het leven. De trein reed 190 kilometer per uur waar hij maar 80 mocht. Vraag 2. Op 22 juli werd prins George geboren. De zoon van William en Kate is de derde in de lijn van de troonsopvolging daar in het Verenigd Koninkrijk. Hoe heette de omroeper die door de hele wereldpers als officieel werd aangezien. maar uiteindelijk een gewone stadsomroeper bleek te zijn? Weet ik niet. Die stond daar op de, op de, op de, op de tweede de stoep. Nog, hè? Ja. ja. Uh, weet jij het toevallig? Nee. Dat nee. Nee. Ja, is ook wel een lastige vraag. Tony Appleton, uh, okay. stadsomroeper van Romford. Dat ligt ten oosten van Londen. Hij is niet in dienst van het Britse Koninklijk Huis. We gaan naar de uh, maand voor Rutger. Noem een getal, Rutger. Nummer 11. Nummer 11. Dat is. Oh, wacht even. Dit is 12. Dit is voor als het gelijk speel wordt. Nummer 11. Ik maak de envelop open en we gaan horen wat daarin zit. Oktober. Het is voor het eerst in 17 jaar dat de Amerikaanse overheid op slot gaat. Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, mag met proefverlof. Dat het verlenen van verlof een risico meebrengt. En daarom heb ik besloten binnen de muren van de gevangenis... zich voor te bereiden en terugkeer in de samenleving. Niet alleen de Duitse bondskanselier Merkel was doelwit... van de Amerikaanse afluisterdienst NRC. Ook de paus in Rome. Geen kol, Hij is opgestapt als de leider van 50PLUS... Oh, de Dullesalververheurk. Koolman. Gaylord 2. Epke Zonderland. Nu op wereldkampioen. Kramer in de jacht op zijn vijfde goud. Bij de Nederlandse kampioenschap op de 10 kilometer. Sterker dan ooit in dit jaar. You just keep me on. Blue Reed werd 71 jaar. Rutge, jouw vraag over oktober. Vraag 1. Epke Zonderland werd in oktober wereldkampioen turnen. Dat deed hij op de rekstok. In welke stad werden deze wereldkampioenschappen gehouden? In Antwerpen. En dat is goed. Zonderland werd met zijn wereldtitel... ook nog voor de vierde keer uitgeroepen tot sportman van het jaar. Vraag 2. Telecombedrijf KPN dreigde dit jaar overgenomen te worden. Hoe heet het buitenlandse bedrijf dat KPN wilde overnemen? Ja, dat was van die Mexicaan. Afrika Mobiel? Afi hoe zeg je? Afrika Mobiel? Nee, Afrika, A Afiko Afrika Mobiel. Afrika Mobiel. Nou, dat is niet goed. Weet jij het? Ik dacht... Uh, America Mobiel. Ja, ja uh, inderdaad, dat is hem ja. Ja, ja. Levert geen punten op, maar, uh, maar toch? America Mobiel, um, het bedrijf van de Mexicaanse multimiljardair Carlos Slim, inderdaad. Ja, ja. Um, Tim, jouw vraag, jouw uh, getal. Vier. vier. Even kijken hoor, die zit hier natuurlijk, vier. Zaten met dikke letters op: ik ga hem openmaken en dan zie ik dat het een maand is in de zomer. Juni. Het begon als een kleine demonstratie in Istanbul een paar dagen geleden tegen het sluiten van een park. Nu zijn er in tientallen steden protesten tegen de regering van premier Erdogan. Ik heb uh, vanochtend een uur met uh, NS gesproken en zij uh, hebben aangegeven te willen stoppen met de Een 29-jarige oud-medewerker van de CIA heeft gelekt naar de pers. Edward Snowden heet hij. Vorige maand werd het VWO-eindexamen Frans Online gezet. De daadwerkelijke diefstal die plaatsvond bij de scholengemeenschap Ibn Galdoen in Rotterdam. In Rusland is onlangs een wet aangenomen die homo's verder in het nauw brengt. Oh, bad words. Tony Soprano. You're just gonna have to deal with it. Hoofdrolspeler James Gandolfini overleed afgelopen nacht. Vraag 1 voor jou Tim, over juni dus. De grootste examenfraude ooit op het Rotterdamse ibn Galdoen college werden 27 eindexamen gestolen. De zoon van een van de docenten van het ibn Galdoen was betrokken bij het diefstal van die examens. Welk, gaf, welk vak gaf die docent? Uh, Frans. Dat is niet goed. Het is natuurkunde. De geschorste leraar ontkende trouwens in alle tonen aan... en wilde ook geen advocaat. Vraag 2. Grote protesten in Istanbul dit jaar. De protesten begonnen als een vreedzaam protest... tegen de bebouwing van welk park? Gezi Park. En dat is goed. Nadat de politie de protesten hard neersloeg... ging er een golf van protest door het hele land. Um, Rutger, jouw vragen? Nummer 1. Nummer 1. Nou, die ligt bovenaan. Dat is makkelijk. Maar is het een maand in het begin van het jaar even kijken. Rui. Right. Okay. Mei. België is aan een ramp ontsnapt. Een goederentrein met chemicaliën ontspoorde. De ontploffingen en de brand is giftig acrylnitriel via het bluswater in de riolering terechtgekomen. Ik ben hem voor 10 jaar. Een vrouw die tien jaar samen met twee andere vrouwen... in een huis in Cleveland vast had gezeten... wist zichzelf te bevrijden. Silvio Berlusconi. de rechters, veroordeelden de oud-premier... voor het aanzetten tot prostitutie. En dan Bolzai vergeven! Ja! Yeah! 2013 op naam van Michael van Herven. Anouk met birds. Het wel iets meer verdiend, vind ik zelf. De winnaar werd Denemarken met Emily de Forest. Vraag 1 voor jou Rutger, over de maand mei dus. In die maand ontspoorde in België een goederentrein met chemische stoffen. In de omgeving van het ongeluk viel één dode en er waren meerdere gewonden. In welke Belgische plaats ontspoorde die giftrein? In Wetteren. Dat is goed... Knap dat je dat detail hebt onthouden. In totaal werden een kleine 2000 inwoners van dat wetteren geëvacueerd. Vraag 2. Eindelijk haalde Nederland weer eens de finale van het Eurovisie Songfestival. Op de hoeveelste plek eindigde Nederland uiteindelijk op dat Songfestival. Op de negende plek. Met Anouk inderdaad. En uh, Birds, heel goed. Uh, het was trouwens voor het eerst sinds 2004 dat Nederland de finale van het Songfestival wist te halen. Tim, een nummertje. Nummer 8. Nummer 8, die zit er inderdaad nog in. En dat is... Nummer 8 dat correspondeert met deze maand. November. Het kabinet heeft uh, vandaag besloten om een bijlage te leveren aan de vredesmissie in Mali. Oh, nee. Zo ziet dat er dus uit. Een windhoos in wijk bij Duursteden. En de een nas was van Marc Sagal. De werken werden ontdekt in een appartement in dit gebouw in München. Daar bewaarde Cornelius Gullit de 1400 kunstwerken. De Partij van de Arbeid is van mening een volgende stap te zetten. Vandaag zegt u ja tegen de JSF. De Pieten krijgen gekleurde lippen. Eerder werd al bekend dat de zwarte Pieten geen oorringen zullen dragen. Vrijwel alles wat op zijn weg kwam, heeft de superorkaan Hayan weggevaagd. De orkaan trok een rechte streep van oost naar west over de Filipijnen. Which number are you singing? Nummer 39 with rice? <laughs> Ja, november in de notendop was dat. En de twee vragen die erbij horen voor Tim. Vraag 1. In november stemde de PvdA eindelijk in met de JSF. De PvdA kon eigenlijk niet anders dan voorstemmen... want het kabinet had de aanschaf van de JSF op Prinsjesdag al bekendgemaakt. Maar de PvdA rekte het debat nog de hele dag... om alvorens uh, uiteindelijk toch gewoon in te stemmen. Hoe heet de woordvoerder voor de PvdA-fractie op dit gebied... die zich dus uiteindelijk door minister Hennis liet overtuigen? De achternaam vinden we voldoende. IJsink. Ja, dat is goed. Angeline IJsink heet zij. Vraag 2. Een uh, enorme natuurramp op de Filipijnen in november. De orkaan Hayan richtte een grote ravage aan op de Filipijnen. Eh, met name op het eiland Leyte. In Nederland werd een tv-hulpactie gestart om geld in te zamelen voor de slachtoffers van die ramp. Hoeveel miljoen was er aan het eind van de avond van de tv-actie opgehaald? 18,5. Hoe zei je? 18,5. 18. 18, Ja, vind ik goed. Het bedrag werd bekendgemaakt in een gezamenlijke uitzending... van de publieke omroep RTL en SBS. We gaan naar de zesde ronde. Rutger mag weer een getal noemen. Uh, nummer twee. Die ligt bovenop, dus dat is makkelijk. En je zou dan misschien denken dat het in het begin van het jaar is. Maar dat hebben we al gezegd. We hebben het gehusteld. En nou, dat is toevallig. Februari. Ja. Vandaag vrijdag 1 februari 2013 is SNS Reaal volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. De anti-genocide rapporteur van de VN zegt heel bezorgd te zijn over berichten dat Malinese militairen wraakacties uitvoeren. Een skelet onder een parkeerplaats in Leicester. Uh, blijkt van koning Richard III de te zijn. Groningen. De bewoners werden afgelopen nacht opnieuw opgeschrikt door twee aardschokken. Ik vind het echt niet leuk meer. Nee. De legende uit Zuid-Afrika. Oscar Pistorius, alias de Blade Runner. Young woman, a 50-year-old woman, did die. Pistorius zou hebben gedacht dat ze een inbreker was. Pistorius wordt dus aangeklaagd voor moord. De wereldtitel, die komt er. Hij heeft historie geschreven. Sven Kramer, En bedankt voor jullie vriendschap. En Benedictus is officieel paus af. Februari, en de vragen zijn voor Rutger. Vraag 1. Sven Kramer werd in Hamar wereldkampioen allround schaatsen. Hij werd met deze overwinning de schaatser die het vaakst het WK allround won. Voor de hoeveelste keer won hij dat toernooi? Uh, voor de zesde keer. Is dat een gok? Ja. Goed gegokt. Mooi. Kramerbond dit jaar zo goed als alles wat er te winnen viel. Alleen op de 10 kilometer tijdens de WK-afstanden leed hij een zeldzame nederlaag. Jorrit Bergsma was hem daar te snel af. Vraag 2. Het kabinet sloot in februari een woonakkoord met de oppositie... tijdens de perspresentatie van het akkoord. Zei een van de oppositieleiders gekscherend... wanneer trekken we de agenda voor de volgende afspraak? Wie was dat? Ik denk dat dat Alexander Pechtold was. Dat is juist. De agendas werden dit jaar inderdaad nog vaker getrokken. In oktober sloten kabinet en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP... een akkoord over de begroting van 2014. We zijn precies op de helft, want we hebben zes maanden gehad... en we hebben een tussenstand. Tim heeft de vier. Rutger heeft de vijf. Maar Tim is weer aan zet. Um, nummer negen. Nummertje negen. Dat is... Deze envelop. Maakt. De Venezolaanse president Hugo Chavez, Chavez is overleden. Witte rook boven het Vaticaan. Abemos Papa. Franciscus de eerste. is de eerste niet-Europese paus in 1300 jaar. De eerste keer dat ik het uh, nam. Bogart, die het gebruikt nu op van doping. Dit beeld op de Syrische staatstelevisie moet het bewijzen. Er zijn chemische wapens gebruikt. Een grote belangstelling begon vanmorgen in Leeuwarden de rechtszaak. Tijdens de rechtszaak deed Jasper S. uit de doeken hoe oh, Janne Vaatstra heeft vermoord. De site van volgdevos.nl is druk bezocht. Mensen uit minstens 17 landen zitten op de site van het Jonge vossengezin. Over maart gaan ze dus de vragen. Voor Tim, vraag 1. Wat ons dit jaar is bijgebleven, is het Vira-debakel. In maart van dit jaar begon de NS weer met testritten met die Vira. Want de trein zou hem pas weer gaan rijden als het veilig en zonder storingen kon. Na lang wikken en wegen werd de stekker uit dat hele project getrokken. Vira is de merknaam van de trein. Maar wat is de officiële naam van de type hogesnelheidstrein? De type hogesnelheidstrein. We kennen hem dus als de Vira, maar officieel heeft dit. Heeft deze trein een type naam? Ik heb werkelijk nee, geen idee. Dat is een lastige vraag ook. V250 is het. Okay. Die naam is gekozen naar aanleiding van de maximum snelheid waarvoor de trein is ontworpen. In Nederland haalt hij dat belangen na niet. Vraag 2 voor jou: Chavez gaat hier over. Op 5 maart komt de Venezolaanse president Hugo Chavez te overlijden. Het zwaard van wie kwam op de kist van Chavez te liggen? Het gaat om de inspiratiebron van Chavez voor wie hij een enorm praalgraf liet bouwen. Ik, ja, ik kan alleen maar denken Simon de Bolivar. Nou, ja, dat is goed. Want dat is de held van iedereen ja, daar. Dus dat, zeker. Ja. En ook van hem, zeker van Chavez. Nee, zeker, dat is goed. Simon Bolivar. Um, Rutger, noem een nummer. Nummer drie nummertje drie. Ah, dat is makkelijk, Omar. Jij, ja. jij werkt mee. Denk mee in het programma. gaat lekker <laughs> snel zo. We willen eigenlijk al die maanden wel even wegspelen natuurlijk, voor het eind. Eens even kijken welke maand het is. September. Wat heel duidelijk was, is dat Rasmussen zegt: er moet een antwoord komen op de aanval met chemische wapens in Syrië. Richter en voormalig voorzitter van Al Duzes zichzelf ruim twee ton betaalde met geld uit het fonds. Leden van de Staten Generaal dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Greenpeace protesteert tegen gasboringen bij Nova Zembla. Vanmiddag heeft de Russische kustwacht het Greenpeace schip geënterd. Voorzitter, wat een zielig mannetje is de heer Pechtoft dan. Wat een zielig, miserig en hypocriet mannetje bent dit toch. Door het faillissement van OWAT zitten 7000 reizigers vast in het buitenland. Rafael Nadal pakt zijn dertiende Grand Slam titel. Zijn tweede in New York. Negen nieuwe iuc leden gekozen. Uh, het is een ongelofelijke eer. Om wie Camille Eurlings... Vraag 1 over september voor het Diplomatieke spanningen rondom wel of niet ingrijpen in Syrië dit jaar. Obama wilde militair ingrijpen in dat land. Met een open brief aan het Amerikaanse volk... gooide de Russische president Poetin nog wat extra olie op het diplomatieke vuur. In welke krant schreef hij die open brief? De New York Times. Is een gok, hè? Yeah. Goed gegokt. Okay. Vraag 2. In september ging reisorganisatie OAT failliet. OAT was een van de bekendste familiebedrijven van Nederland. Waar staat die afkorting voor, OAT? Nee, geen idee. Geen idee. Overijsselse autobusdiensten werd okay. in 1924 opgericht... en groeide vanaf de jaren 60 uit tot een van de grootste tour operators van het land. Ik denk dat we er toch zeker twee ronden uh, kunnen uh, spelen. Um, uh, Tim, dus jij mag weer een nummer noemen. Uh, ja, ik weet niet wat we nog over hebben. We vijf hebben nog over? 5, 6, 10 en 12. Oké, okay, vijf. 5, oké. Okay. Dat is deze maand. Januari. De gevechten in Syrië gaan onverminderd door. Tennis is nu helemaal de weg kwijt met de vira. Vanwege gebreken alle vira's uit de dienstregeling genomen. De droogte en de hitte leiden ieder jaar tot grote natuurbranden. Tasmanië is zwaar getroffen. Leon Messi. Lionel Messi is opnieuw uitgeroepen tot voetballer van het jaar. Nou, ze zijn eruit. Uh, Jeroen Dijsselbloem is de voorzitter uh, van de landen met de euro. De Russische dissident Alexander Domatov heeft vanochtend in Nederland zelfmoord gepleegd. Nijwijk! Nou, Keukenwens. Opnieuw is hij de beste downhander. Het is met het grootste vertrouwen dat ik het koningschap zal overdragen... aan mijn zoon, de prins van Oranje. Januari dus. Tim, de vragen voor jou. Vraag 1. Op 28 januari maakte koningin Beatrice bekend... dat ze op 30 april zou gaan aftreden. Door haar aftreden is in 2014 de eerste editie van Koningsdag. Op welke datum wordt die eerste editie van Koningsdag gevierd? Uh, op welke datum? Uh, op 1 mei? Nee, dat is niet oh. goed. Het was 26 april. Oh, ja. Koningsdag zou dus normaal gesproken op 27 april vallen. Maar omdat de eerste editie van Koningsdag op een zondag valt... wordt een dag ervoor gehouden. Zaterdag 26 Ja, was of van... ik, ja. Dat, was een, dat was een klein dingetje, ja. Vraag 2. Na weken van speculatie werd Jeroen Dijsselbloem uitgeroepen... tot voorzitter van de Eurogroep. Deze benoeming was niet unaniem. Welk land steunde de benoeming van Dijsselbloem niet? Spanje. En dat is juist. Ja. Punten bij voor jou. Dan Rutge, jij een nummertje. We hebben er nog drie liggen: 6, 10 en 12. Uh, nummer 6. Nummer 6. Dat is de maand. December. Rutte erkent dat de DKDB in opdracht van Prins Bernhard onderzoek heeft gedaan naar Edwin de Roy van Zuiderwijn. Nelson Mandela is overleden. Janssen stuur maakte er een potje van. De raad zegt dat uh, Volkert van de Gree uiterlijk in februari met verlof gaat. Bij het grote publiek is Brussel vooral bekend van wie van de drie. Kees Brussel is 88 jaar geworden. Richie had ruzie gemaakt met een Engelsman en beweerde dat hij bewapend was. Moest de agent er wel van uitgaan dat Ricci een vuurwapen bij zich had. Vandaar geen straf. Raar dat inderdaad uh, de burgemeester van een stad in een lobby van een hotel gaat zitten met een hele jonge jongen. Uh, ik heb spijt betaald. Ollo Hoes krijgt het voordeel van de twijfel. December dus, dat ligt vers in het geheugen. Rutger, jij mag ze beantwoorden de vragen. Vraag 1, veel overweef dit jaar rondom het proefverlof van de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van de Graaf. Voor welke maand moet Van der Graaf zijn eerste proefverlof hebben gehad... als het aan de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming ligt? Voor april? Dat is niet goed. Het is februari 2014. Het is nog steeds niet duidelijk of Van der Graaf vrijkomt. Staatssecretaris Steven zei over de uitspraak... hij gaat pas met proefverlof als het veilig mogelijk is... en die beslissing neem ik zelf. Vraag 2. In december maakte PSV een eind aan een dramatische reeks. Het had 6 oktober, uh, sinds 6 oktober niet meer gewonnen. Tegen welke club won PSV eindelijk weer eens een wedstrijd? Tegen uh, Vitesse. Dat is niet goed. Dat was FC Utrecht. Oh, PSV won de wedstrijd ja. met maar liefst 5-1. Ze waren door het dolle heen. En uh, daarna ging het weer even iets minder, geloof ik. We gaan de laatste uh, ronde spelen. We hebben nog twee nummers, 10 en 12. En de tussenstand van Tim Zes... <laughs> En Rutge 5, het is omgedraaid, maar het is nog van alles mogelijk. Uh, Tim, jij mag het zeggen, jouw nummer, laatste ronde. Nummer 10. Nummer 10. Okay. En dat is... Augustus. Kromoe Jojo gaat heel goed. Ranomi Kromoe Jojo, ja, wereldkampioen. Vandaag ook een Amerikaanse drone aanval in ja. Jemen. Ja. Daarbij zijn vier Al-Qaeda leden om het leveren komen. Zijn Bol, Bol voorbij, Ketlin. Wereldkampioen, ja zeker. Ja, en dan een bericht wat zojuist nu tijdens deze uitzending binnenkomt. Prins Friso is overleden. Inmiddels is het in heel Egypte onrustig. Het aantal doden loopt snel op. Sinds een uur geldt de avondklok. Het leger heeft daarnaast voor een maand de noodtoestand afgekondigd. Met 23 stemmen voor en 14 tegen is Lilian Janssen de eerste vrouw op een kieslijst van de SGP. Ja, we het het vrij nuchter in. Ja, uh, ik krijg net een fax van de jury, dus 6-6. Ja. Dat was ik even verteld, maar dat maakt het nog spannender, dus 6-6. Uh, nou ja, uh, we gaan de laatste ronde in. De vragen voor jou, Tim. Twee, over de maand augustus. Vraag 1. Het geweld in Egypte bereikt in augustus een nieuw dieptepunt Naar aanleiding van de vele doden en gewonden nam de vicepresident ontslag. Hij was pas een maand vicepresident. Hoe heet hij? Um. God. Dat is niet Goed. Nee, dat weet ik. <laughs> um, ik heb geen idee. El Baradij of zo. Ik weet is dat een gok? Nou ja, ik weet dat hij ooit vicepresident was en we stopten. Het is El Baradij. Maar toch wel. Ja. Okay. Gewoon ja maar ik dacht, wat wat dat, ik dacht dat hij al werd vervangen was door iemand anders. Dus ja. dat was alles wat ik wist. Je houdt het bijna niet meer bij daar. Maar het was inderdaad Mohammed <laughs> El Baradij. Um, we gaan naar vraag 2 van jou. Ophef rondom de boot van de KNVB tijdens de Gay Pride in Amsterdam. René van der Gijp zei in aanleiding van het evenement... dat er geen homo's zijn in het voetbal. Op hun veertiende stappen homo's naar het idee van René van der Gijp. Over naar welk beroep? Kapper. Kapper, ja, ja dat zei hij, ja. van der Gijp kreeg veel kritiek over zijn uitspraken. Trok het een beetje terug, bood excuses aan. De volle map voor jou in die laatste ronde. Jij eindigt op 8 punten. Dus Rutger heeft het nu in eigen hand. Hij kan er een gelijke stand van maken. Dan moeten we ook nog een beslissingsronde spelen. Er ligt nog één envelop en dat is nummer 12. April. Triest record voor Syrië. De dodelijkste maand sinds de opstand tegen president Assad begon. En China maakt zich ernstig zorgen over de vogelgriep. Het H7N9-virus. Bij de finish van de marathon in Boston zijn twee bommen ontploft. Het museum zou eigenlijk 4,5 jaar dicht zijn, maar het werden er bijna tien. Koningin Beatrix opende het vernieuwde Rijksmuseum. Dijk hè. Horst Tappert was vanaf 1943 lid van de Waffen-SS 30 april 2013. Ik je wist dat zou komen. Vandaag mag ik plaats voor een nieuwe generatie. Ik treed u de voetsporen. Leven de koning! De de... Vraag 1 voor jou, Rutger. Over de maand april. In april werd Jasper S veroordeeld voor de moord op Marianne Vaasga. Hoeveel jaar gevangenisstraf kreeg hij? 18 jaar. Dat is goed. Vraag 2. Fred Teven overleefde ten oude noot een motie van wantrouwen naar aanleiding van de zaak rondom de dood van de Russische asielzoeker Dolma Tof. Welke partij diende samen met GroenLinks en de Partij voor de Dieren die motie in? De PVV? Dat is je definitieve antwoord, de PVV. Want een antwoord gegeven is gegeven. Dat is niet goed. Dat was namelijk de SP. Ja. 48 ja. Tweede Kamerleden stemden voor de motie. Teven kon daarom aanblijven als staatssecretaris. Maar ja, dat zijn de details waarvan je denkt, ja, wat zal mij het uh, zorg zijn? Ja. Um, ja, jullie hebben het echt heel spannend gemaakt... En we hadden het gezegd, de tussenstand was 6-6 op een gegeven moment. En nu, bij die laatste vraag, had jij ze alle twee goed, Tim. En Rutger, jij moet er eentje missen. En dus hebben we een winnaar. Ja, gefeliciteerd. Dank je wel. Tim Snijders, 21 jaar uit Amsterdam, student geschiedenis. Is de nieuwskenner van 2013 hier in uh, Lunch. Gefeliciteerd. Dankjewel. Goed gedaan. Ja, dankjewel. Ja. Um, heb jij geplopt, Annelies? De champagne ging aan zichzelf. Ja, ja, ja. <laughs> ja dat moeten moet we goed horen. Er wordt champagne ingeschonken. Um, ik ga even je dan opstaan, want ik, er wordt natuurlijk een officieel momentje bij. Dit is de bokaal. Je zag hem al ja. de hele tijd staan. Alsjeblieft. Dankjewel. En gefeliciteerd. Dankjewel. Zet zetten met trots op de schoorsteenmantel. Ja, dat doe ik. Dat je krijgt ook nog een envelop van ons mee met uh, nog een keer 300 euro erin. Oké. Okay. En de onmetelijke eer. Ja. Dankjewel. En ik daar denk je het, het natuurlijk uiteindelijk voor. Absoluut. Eerste reactie? Mark. Heel erg blij. Ik vind je het leuk. Ja. Dat is de eerste reactie. Ja. Ja. Ik zag je naar de tussenstand een beetje miesenmauw en zo van komt het wel goed maar... Nou uh, ja, ik stond natuurlijk achter in het begin dus uh, ik uh, ja. Ik keek steeds ernstiger, absoluut. Maar... <laughs> ja, nou ja, goed herpak. Rutger, een uh, perfecte finale speler, maar, uh, maar net niet genoeg. Volgt jij maar weer. Ja, uh, je mag, uh, mag een jaar later mag je weer meedoen, dus uh, doe het gewoon. Ja. Neem, een, neem een glas champagne, jongens. En uh, we gaan zo meteen nog wel even officieel toasten voor foto's. En dat is allemaal via onze site te zien. Ik vertel nog even dat we straks om half twee gewoon stand.nl doen. De stelling dan: er moeten meer allochtonen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven worden aangenomen. Het aantal allochtonen in die top is nog steeds erg laag. Niet zo gek natuurlijk, als je weet dat jaar geleden het voorkeursbeleid voor allochtonen is afgeschaft, terwijl een management met veel diversiteit juist tot meer innovatie en betere besluitvorming leidt, is het belangrijk om bedrijven te stimuleren om meer allochtonen op hoge posities aan te nemen. U kunt stemmen op de stelling via 7070, het sms-nummer, gratis bellen misschien veel beter, 0800-1101, u kunt naar de website www.stand.nl of... Doe het met Twitter, eens of oneens, Maar doe dat dan wel even met hekjesstandpunt. Ik, Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen om twee uur in de allerlaatste... Vrijdagmiddag live. André Rauwvoet, voorzitter van de zorgverzekeraars... over een betaalbare en goede zorg...